Zit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer waarschuwt mensen in de buurt van Beest in Gelderland voor rookoverlast. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand... en dat veroorzaakt flink wat rookontwikkeling. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Ook is de snelweg A2 even afgesloten geweest vanwege de rookoverlast. Het is niet duidelijk wat er in het gebouw staat. Wel zegt de brandweer dat er sprake is van ontploffingsgevaar. In een straal van 200 meter om het pand geldt daarom het advies om binnen te blijven. De brandweer is nog bezig met blussen. De VS looft tot 10 miljoen dollar uit voor informatie over Russen die zich met de Amerikaanse verkiezingen hebben bemoeid. Specifiek gaat het om een trollenfabriek die gefinancierd werd door een oligarch en Poetin-vertrouweling. Naast hem worden 12 andere Russen gezocht. Volgens de Amerikaanse geheime diensten was de groep cruciaal in Russische pogingen om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden toen Donald Trump won. De groep zou op grote schaal valse informatie hebben verspreid... om verdeeldheid te zaaien op sociale media. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemt de bedreiging aan het adres... van Kamerlid Caroline van der Plas een aantasting van de rechtsstaat. De voorvrouw van de Boerburgerbeweging kondigde vandaag aan... dat ze tijdelijk niet meer in de media optreedt vanwege bedreigingen. Bergkamp noemde dat in het radioprogramma Dit is de dag onacceptabel. Actrice en presentatrice Leontien Keulemans is overleden. In 1981 was zij de eerste presentatrice van het NOS Jeugdjournaal. Leontien Keulemans was al langere tijd ziek. Ze werd 70 jaar. Het weer, vannacht kan het licht regenen. Kouder dan 14 graden wordt het niet. Morgen wolken en zon door elkaar, dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort.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 Okay. 9 is zong zee dan voort en sommer is Trouble blood is in the Rocky Waters Out away your sons and daughters eat you life Levels Better put your head on swavels Dancil with the berry devil butter tonight You're better than them, better than them You think they're really your friends, really your friends But when it comes to the end, to the end You're just the same as them, same as Let them see your struggles, hide in your tears Crisis, uh, take advantage of your niceness uh, Cut you up in even slices uh, Prey on your feet.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 Punt 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk, hij heeft een snor. Ik een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duvet met de man van mijn dromen. Dank je begrip. En zei Socrates al niet op ieder potje past een dekseltier. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot. Uh, wat zeg ik? Waar? Jij bent de sleutel, ik het slot.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 Jij bent de, de regen, ik de, de ton. jij bent de kerst, stem. ik de bonbon, jij bent de rust, ik de coco. Ik ben het zakje, de jij de thee, de ik ben de kaas, de jij de soufflé, ik ben de keizer, de jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin, staan samen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 kunnen we nog meer van dit soort dingen, de wereld, dan komen je we een villa-en-en-jacht. Nou, een villa en jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Hij is duur. Nou ja, Herman. Ah, ja,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 De je en een Fries. Dat kost weer mijn hand vol. Jij Naar. bent de schrikdraad ik de waarop koor. ik pies. Ik ben de Hierop. kip, jij bent Die de gril. Is de oude ik ben de paus, ben ook, jij bent hè. de pil. Gewoon met Danny de Munch. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ben dat soort jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool.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 You're right Around. so easy you got the control, control. just hearing your fingers yeah. gets me kind of crazy kind of foolish foolish I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 Just fun. Personal En Zomerheers. zomerheers. I'm not